De FNV riep eind maart het kabinet al op om het hele openbaar vervoer alleen toegankelijk te maken voor mensen die werken in vitale sectoren. Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties Guterres waarschuwt voor onjuiste informatie op internet rond het coronavirus. Hij waarschuwt specifiek voor schadelijke gezondheidsadviezen, complottheorieën en vreemdelingenhaat. Guterres wil dat sociale mediaplatforms en technologiebedrijven meer doen om misleidende informatie tegen te gaan. In Frankrijk is het aantal doden als gevolg van het coronavirus de afgelopen 24 uur toegenomen met 762. Daarmee komt het dodental in Frankrijk op bijna 16.000. Het aantal patiënten op de intensive care daalde voor de zesde dag op rij. In Frankrijk zijn nu ruim 103.500 geregistreerde besmettingen. En dat zijn er zo'n 550 meer dan gisteren. In Nederland zijn twee mensen opgepakt op verdenking van oplichting met mondkapjes. Dat melden Interpol en Europol. Duitsland had bijna 900.000 euro betaald voor een partij mondkapjes, maar die werden niet geleverd. Volgens de opsporingsdiensten is bijna 500.000 euro spoorloos verdwenen. Dat geld is doorgesluit schijnt naar een rekening in Nigeria. Het weer tot slot. Vannacht liggen de minima tussen de plus 4 en min 1. Morgen is het zonnig met hooguit wat hoge sluierwolken en er staat weinig wind. Het wordt morgen van 13 graden op Tessel tot 18 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Hallo luisteraars. Welkom bij Pizzol Radio Show 1381 hier op ZFM Zandvoort. Mijn naam is Ben of gast hier voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. We gaan beginnen met Mart, een M-A-R-T-H, zo schrijf je dat. En bij volken dan nog met hoofdletters, tenminste zo wil je het zelf. Het is een Japanse grootmeester, nou grootmeester, maar in ieder geval een, een man die graag een Japanse meneer die klassieke muziek zit, uh, wil maken... Uh, en muziek wil maken. Um, ik dacht dat het een heel nieuw album was... en het album heette... Uh, Journey to Uno... Toward Home of Eternity. Uh, maar het is uit 2017... had hij maar een mooi tuk. Goed, maar we beginnen er wel mee. Daarna komt uh, Paul Speer... met Sonoran... Uh, Odyssey en... met de track Sunrise. En dan, dan, dan natuurlijk nog andere veel andere mensen met de nodige albums, um, waaronder een aantal, uh, ja, een bijzondere uit Brazilië, uh, zo, daar komt die geloof ik vandaan, David Ananda met een, uh, met een mantra um, en sommige artiesten komen dubbel, zoals François Couture en Steve Orchard en Greg Maroni, kijk eens aan dat allemaal mensen met een dubbele Dubbel albums in dit programma 1381. Pizzol Radio heeft een website: pisoradio.info. Klein beetje een probleem met de, met de WordPress. Eh, want ineens kan ik geen foto's meer uploaden. Heel irritant, maar er wordt aan gewerkt. Ik wens je heel veel luisterplezier.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 is pianist holly jones and you are listening to beautiful music on peaceful radio Be sure to tune in to Peaceful Radio with Beno Vugan.